Watermalgemoed met het NS Journaal. De Spaanse regering is Catalonië over te nemen. Het Catalaanse parlement riep gisteren de onafhankelijkheid uit... waarna de regering in Madrid ingreep... en het regionale parlement en bestuur ontbond. Op 21 december moeten er verkiezingen worden gehouden... voor een nieuw regiobestuur. Tot die tijd neemt de regering in Madrid het over. Het nieuwe kabinet houdt vast aan de nieuwe wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten. Wat de uitslag van het referendum over de aftapwet ook zal zijn. Dat zegt CDA-leider Buma in de Volkskrant. Het referendum wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Buma wil de uitslag negeren omdat het nieuwe kabinet het raadgevend referendum wil afschaffen. Bij advertenties op Facebook komt in de toekomst een link te staan waaruit blijkt wie de adverteerder is. Politieke adverteerders moeten daarnaast ook laten weten wie de advertentie betaalt. Facebook kondigt die nieuwe regels aan... na kritiek over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Russische bedrijven zouden via sociale media advertenties hebben verspreid... om die verkiezingen te beïnvloeden. In Rome is een man veroordeeld die meer dan 30 vrouwen met HIV heeft besmet. Hij moet 24 jaar de gevangenis in. De Italiaanse man wist dat hij besmet was met HIV, maar log erover. Hij had onbeschermde seks met meer dan 50 vrouwen. 32 vrouwen raakten besmet. Kredietbeoordelaar S&P heeft de kredietwaardigheid van Italië verhoogd. Is voor het eerst in zo'n 30 jaar volgens persbureau Reuters. Italië heeft de verhoging te danken aan onder meer economische groei en een lagere werkloosheid. De kredietwaardigheid is van belang bij het bepalen van de rente als het land geld wil lenen. Het weer nog in de ochtend schijnt de zon op veel plekken, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In de middag en avond volgt regen. Het wordt 13 tot 15 graden. Zondagmorgen dus ook nog een enkele bui... maar ook ruimte voor de zon wordt dan tussen de 11 en 14 graden. Dit was het animation. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er zijn op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ben ik niet te vroeg, weet nee. je? Maar nee. Nou, volgende week ben je dan te vroeg. Ja, dat volgende week ben ik dan te vroeg. Ja. Maar goed, dan is het dus volgende... Volgende week is het dan zeven uur. uur. Dus we hebben deze week... dus is het weekend de een week korter. korter. Wat? Of langer. of korter. Wat was het ook weer? We krijgen een extra uur. In het voorjaar gaat de klok vooruit. Ja. En achterjaar gaat die achteruit. Okay. Achterjaar? Dus ja, dat is het najaar. Het is dus allemaal klaar met de, de zomertijd. zomertijd dus is voorbij. Ja, ja, ja oh. het is het mooie leven. De zomer is voorbij. Ach, ik ga maandag naar de zon toch weer. Oh, ja. wel? Ach, dinsdag, ja. ja. 30 ja, graden. Hmm. Ja, ik vind het wel jammer dat het over is. En het schijnt ook sowieso helemaal op de schop te gaan. Hè. Zomertijd gaat voorbij, het wordt dan ja. wintertijd. Ja, ik vind het een beetje overdreven allemaal. Heel, er gaan heel veel mensen dood, een hart en zo. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. En ik had ook begrepen deze. Heel veel? Ja, heel, heel veel. Echt, ja. Heel veel mensen. Ik, gaan ik, dood. Moet, ik moet eerlijk zeggen, ik zou het niet erg vinden hoor. Als het ja. gewoon afgeschaft wordt. Ik, ik, maar vooral... dan is het zo, Als je uit de kroeg komt, is het al licht. En dat vind ik zo naar. Dat is het nu uh, ook al. Ja, dus... is vaak is dat dood. geval. Ja, nu uur ja, ja, ja, of vier, vijf wordt het lichter. Ja, drie uur, vier uur of zo al. Oké. Okay. Ja, maar ja, dat, ik... Heb ik, dat heb ik nu ook elke keer als ik in de zin. zit. Dus zeg, wat doe je wat doe je? Dus, ik ben echt dan, zo dan zie je op? al die mensen met verlopen make-up en zo. En helemaal... Het ja, kan beter donker zijn. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Dus we krijgen een beetje een inkijk in jouw leven nu. Ja. ja. Ben je vaak op dat tijdstip op straat of niet? Nou, niet <laughs> meer zo. Ik trek het niet zo lang meer. Oh, nee. <laughs> Nee. Je, je loopt nog wel. Dan lieg je een tijdje zo. Nou, grootste... ja, ik rol een beetje. En, uh, een beetje. Iedere landhavenval is voor mij. <laughs> ja, op die manier. Ja, zoiets. Ja, oh, oké. Okay. Nee, ik, ik vind het wel leuk dat dan de zomertijd... Uh, ik zou het beste een keer willen zien. Dat ik zo dronken ben. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, dat zijn leuke films Ik ben wel leuk mij. hoor. ik lach heel veel. En, uh, nou, goed, ik ben ja. erg aanhankelijk. Dus daarom is het ook voor mij niet zo goed. Uiteindelijk ja, moeten ook binnenkort... moeten we allemaal gewoon een rollator denk ik. Want uh, afgelopen week hoorden dat eigenlijk... er zijn meer slachtoffers door het vallen. Elke zes minuten valt een, een vrouw of een man op, op straat. Of, zijn het, ik ben een, wel benieuwd of het nou meer mannen of meer vrouwen zijn. Nou ja, vooral wat of oude vrouwen en wat oude mannen vallen op straat. Uh, meer, er zijn meer slachtoffers door het vallen... dan door de verkeersongevallen. Dus daar moet iets ja. aan gedaan worden natuurlijk. En, ik... en, en valt dat dan ook onder zeg maar, elektrische fietsen? Valt dat er ook onder? Oh, uh, denk ik denk dat dat soort vallen er ook bij horen. Uh, ja, ook wel, denk ik, ja. Ja, ja, ja want alles is vallen, dan. dus. Dus ja, ik zat meteen te denken aan... Uh, je kan jezelf niet doden met vipromil. Nee. Niet uit een fles ja. met pure ja, vipromil. Okay. Ja, en nee. helemaal niet uit eieren, want nee. dan moet je er een miljoen eten. Ja. Weet je wat gevaarlijk is? Ik wist het Keukentrapjes. Al. Ja, dat is keukentrapjes. En snoepjes die stoepjes, zijn ook heel gevaarlijk. Ja. Dus daar moet wel iets aan gedaan worden natuurlijk, hè? Snoepjes? Stoepjes. Snoepjes? Hoe kom je stoepjes. op snoepjes? Stoepjes. Okay. Stoepjes. Ah, ah. Stoepjes, ja. Oké, okay. ja, ik probeer even terug ja. te denken aan de jaren zeventig. Nou, wat ik dus ook heb, als ik uh, inderdaad dan om vier uur ochtends dan nog rij op de yeah? fiets, yeah? is het ook wel een beetje gevaarlijk, want dan, uh, dan moet ik uh, mikken tussen de schuren door, door het steegje. En dan, ik heb wel eens een keer af en toe de muur een beetje meegepakt zo, weet je. Maar dan, als, okay. ik had natuurlijk, dan, dan rem je een beetje en dan... Yeah? Dan ga je wel een beetje onnoemerd, uh, onzeker. Echt, je, je, hebt, dan, uh, je hebt een beeld van jezelf neergezet nu. En <laughs> voor de voor de luisteraars die dit. Uh, ja, maar uh, die zijn toch nog niet wakker. Diegenen die denken van ja, dat weten we. Ja, maar dat we, weten we. we. We zijn net met haar naar de kroeg gekomen, dus we, we vertellen ons maar niks. We kennen ja, hele Ik dacht al hoe, hoe zo, ga je zo langzaam die trap op? Zo een ja. beetje ook af en toe tegen die muur aan. Maar nou, ik snap ook bij mijn huis is levensgevaarlijk. De trap naar de uh, nee. van Spijkstraat. Oh. Okay. <laughs> Als je Bianca, als je Jolanda tegenkomt, dan denk je bij jezelf... Nou, gaan we dan toch lopen. Ja, zeker. En zo is het jouw meneer. Nou, ik hoorde het over zomertijd dat het nek wordt omgedraaid. en dacht ik zelf, nou, wat zomers een paar aardjes uit de kast worden aan het trekken. Ja, Rock. Was het nou wel een vriendje geweest van Family Enders, of niet? dacht niet. Was weer een ander vriend, ik haal ze wel eens door elkaar. Dit was een van zijn laatste hits, en meneer. En hier is het, is Summer Long. 1989, my thoughts were short my head.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 goed, hè. Een plaat te maken met Sweet Home Alabama daarin. Dat klinkt altijd heel bekend. Dat verwijst weer naar de jaren 70 En was hij nou wel getrouwd geweest met Pamela Anderson? Ja, zeker. Hij is getrouwd geweest met Pamela Anderson. Maar ook met Tommy Lee. En Tommy Lee, daar is dan zo'n videoclip van verschenen. Weet je, dat ze op zijn boot zitten en dat hij dan dat, dat, dat speekwapen van hem tevoorschijn tovert. Dat iedereen huh? terecht, gewoon van verbazing zeg maar, van de bank valt. Wat de fuck was dat nou? Ja, dat was een steekwapen, noem moet je even uitkijken? Die je mag, je, mag hij zomaar dragen, wij niet. Maar goed, uh, later is ze nog een keer getrouwd geweest... dus met een andere zanger. Eens even kijken, uh, Rick Sammalone. Daar is ze ook nog mee getrouwd geweest... met drie stoere mannen. Is hij, heeft zij het bed gedeeld. En, uh, nou goed, ze is nu geloof ik weer een tijdje single ja, hoop wel. En ze is trouwens ooit begonnen, Pamela Anderson, bij Home Improvement. Heb je dat ooit wel eens gezien? Home Improvement. Home Improvement. Nee. Home improvement. Dat Moet is wel een zien. of andere soap, toch? Het is er een of andere soap. Oh, het klonk echt als zo'n uh, ja, soort eengehuis en tuin. Uh, dat is het eigenlijk ook. Maar dan is daar een serie omheen gemaakt uh, van uh, een man die het dan presenteert. En die zie je dan ook thuis rondlopen met zijn vrouw. En Pamela Anderson deed eigenlijk alleen maar wat... Uh, gereedschap presenteerde. Hier was heel even in beeld, mee, niet? Die ja, staat natuurlijk goed uit met zo'n hele grote jekkeraar en zo Ja, ja precies. Dan oh, ja, ja, ja, dat het pak. gereedschap oh, meteen kopen. weet je zo'n zo drillding wil Graag ik ook. Ga erbij. Mm. Nou zeg. Ja, met, ja, met zo'n zo drillding. Het is gewoon voor de jekker of zo, is dat? Ja, ja nee, even, laten we vertellen <laughs> het ja, ja, ja, maar er staat de trouwje was sexy, uit en overal. Zij zeker. Ja, zij door, zeker. Euh, ik weet niet of het bij mij is, denk het niet, maar bij haar wel. overal maakt het meteen altijd tot sexy. Goed, het is uh, <laughs> bijna kwart over acht en uh, wij kijken zo even de wereld in. Ja, uh, ja ik heb een, uh, een goed nieuwtje voor iedereen die nog wel eens uh, um, een bericht gestuurd en denkt... Ah, oh shit. Had ik dat toch maar niet gedaan. Oh ja, dat past. Heb je dat vaker? Ja. Ik heb het vroeger heel vaak gehad. Ja? Dat ik nog wel eens een berichtje stuurde. Dat ik dacht van achteraf. Oh, oh Dat had ik echt niet moeten doen. Overigens is het voor mij ook wel fijn. Want ik zie heel vaak spelfouten in mijn, in, in mijn berichtje staan. He? Als ik hem verstuurd heb. Maar goed. WhatsApp gaat een, bij de volgende update een nieuwe functie toevoegen. En dan kun je tot zeven minuten nadat je een bericht hebt gestuurd. He? Kun het bericht nog verwijderen. En dan kun je hem ook verwijderen bij iedereen. Dus stel... Ik stuur jou een bericht. Ja. En ik denk, uh, oh, dus hij zit helemaal vol met spelfhouden. Nou, dan hou je, je uh, uh, het berichtje even op je telefoon ingedrukt. Ja. En vervolgens uh, krijg je een minuutje. En dan kun je verwijderen drukken. En dan verwijderen bij iedereen. En dan verwijdert hij zowel bij mij hij, het bericht ja, kan het als niet. bij jou. Hij kan, dan gaat hij op mijn toestel, op, op iemand anders toestel, gaat hij gewoon aan de gang. Ja. Dat is wel bijzonder. Want ik heb het ook wel eens geprobeerd. Want ik denk, als ik nou eens een berichtje kan sturen en daarna gewoon weg kan halen. Dat is wel grappig, maar dat lukte mij nooit. Maar nu, het is, sinds kort kan het wel. Dat ik, vraag, ik vraag me wel even af, want uh, uh, als, je de, de, uh, zo, als je het berichtje zeg maar, verwijdert ja? en iemand heeft er al een antwoord op gegeven... dan kun je, kun je best wel uh, teksten manipuleren. Ja, ja. Uh, ja dat bedoel dus, ja. ik. Maar oh, kan je dan de antwoorden ook manipuleren? Uh, nee, uh, nee, nee, oh, dat is weer nee maar ja. als, ik, als ik jou een berichtje stuur... en dan geef jij een, geef jij een antwoord op. Ja. En, uh, je kan het als het bewijs, bewijs, Of ik stuur jou een berichtje... vervolgens stuur ik je er nog een berichtje achteraan... terwijl jij al je antwoord aan het typen bent. Dan ja. kan ik, en ik verwijder dat berichtje ertussen. ja. Maar ja, ik blijf ik dan met mijn antwoord? Nee, het wordt wel een beetje een uh, ratje toe Die komt dan, dan in een andere zone. In een, een, een, ja, een... Maar... Even kijken, hoe zit het in elkaar? Ja, ja. Er wordt, ja ik snap wat je bedoelt. Het kan er een ratje toe worden. Maar goed, als iemand dan heel snel even een, een screenshot maakt. Ja, dan ben je erbij. Of daar even een filmpje van maken. Want dat is ook weer een nieuwe functie op uh, de <laughs> iPhone. Dat je je scherm letterlijk kan laten filmen. Hè? Dat je je scherm uh, opneemt. Oké, okay. ja. oh, dat wist niet. Oh, oh, die wil ik ook wel horen. Maar, dus dat ja. is wel handig. Dan kan je zeggen, maar als je een filmpje ergens ziet, dan kan je hem opnemen. Oh, dus, dan, dus zo meteen heb ik niet alleen mijn hele uh, bibliotheek volstaan... met allemaal per ongeluk gemaakte screenshots... Ja. maar ook screenfilmpjes. Ja. Dat, dat begrijp ik dus. Ja. Oké, okay, nee, nee, goed meer. om te weten. Ja, ja. Op shit. Dus, <tus> en ik zit te kijken, een mysterieuze lichtbol ja. in Rusland. Oh, ja, dat spreekt tot het uh, verbeelding. 27 oktober is het uh, artikel gisteren... maar die was dus donderdagavond of zo. Ja. En... Uh, het was dus zo op social media het van de claim... dat aliens aan het arriveren zijn in een enorme ufo. En bij lokale bewoners liepen de riddelingen over hun rug. Oh, ik kijk naar de En eh, er is dus een foto gemaakt van een tafereel. En het was dus een enorme grote bol. Ja. En, nou, het lijkt een beetje op de maan, maar dan wel veel groter. En dat je denkt van, wow, het is er aan de hand. Maar het lijkt toch wel of ze daar noorden licht hebben. Want ik zie ook heel veel groene ja. uh, dingen ja, daar aan de, de, de zijkant. Ja, van die halo's en zo. Yeah. Wel heel leuk. Maar uh, de Russische foto, hij zegt... de bol steeg op vanachter de bomen en kwam mijn richting uit. Ik dacht eerst dat de was. Maar Tron veranderde de vorm in een boog en weg was hij. En de wetenschappers onder, hoe, moeten nog... Een één keer? Pfst. Ja, een beetje Warp 3 of zo. Okay. En wetenschappers moeten nog bevestigen wat de oorzaak van het licht is. Ja? Maar afgelopen nacht vonden ook nucleaire oefeningen plaats. Al dus het Russisch ministerie van Defensie. Dus mogelijk was de wel een, een spoor van een intercontinentale raket... die is gelanceerd door Russische militairen. Kijk, wauw, dit zijn oh. wel mooie foto's. Ik ga hem even delen op onze Facebookpagina. Het ja, ziet er niet uit als een raket hoor, maar het is dan een soort... Ja, een, een doom. een beetje een lichtkoepel, maar echt een, ja, enorm. Het dit, dit is, nou ja, is een leuke speling van het licht. Ja, leuk hè? Ja, maar goed, het is wat op, ik, wat ik dan wel weer spannend vind is dat Rusland dus ja? kernraket aan het testen is. Ja, ja, ja. Ook, ja. <laughs> even net een beetje... Het kan niet heb, voorzichtig uh, genoeg zijn hoor. Hadden we Noord-Korea een beetje onder controle. Trump ging er nog een keer overheen. En nu denkt Rusland, nou, als het zo rommeltje is... ga ik ook weer wat dingen testen, blijkbaar. Goed, nou, leuk om te weten. Straks onder andere Zandvoortse berichten. En niet te vergeten natuurlijk ook nog een stukje geschiedenis. Wat er gebeurde door de jaren op 28 oktober. Zeg, en wie zijn er ook alweer jarig? Ja, Oeh, ja. dat is straks ook wat. meer eerst, The Killers.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 Should I call you Anne Marie?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 How do you think that felt for me, yeah? How do you think that felt? How do you think that felt for me, yeah? Ja, de Zaterdagmorgen Toepang blijft alleen maar Hits op de Radio. En dit is weer zo'n grote hit. Nee, zo'n onder gekheid, ik heb geen idee wat dit is. Maar ik zoek altijd muziek op internet en ik denk, hé, hey, dit is wel aardig. En dan verras ik daar een beluisteraars mee. Dus ze dacht going gray En it's raining. Ik dacht, ja, de zomer is voorbij. En dit zijn de front bottoms. Wat? De front bottoms. De voorbillen, zeg maar. Oh. Dus dat zijn dan de vagina's, denk ik dan? Oh ja, ja of, nee, vroeger nee, noemden noemen ze dat ook een voorbips. Ja, maar goed, dat kan natuurlijk ook, ook zo. Het kan ook de penis zijn, natuurlijk, wat front bottoms. Het kan ook van een man zijn, natuurlijk. Ja, dat je hem denk voor ons botten. Dat het uh, botten. Bottom, bo uh, echte botten zijn. Ja, bot botten, hè? Uh, bottoms. Nee, ja. niet, niet bonen, maar de, de billen. Bo bottom. Net als bottoms. Oh. Nou goed, maakt dat maar niet uit. Goed, het is bijna half negen en we zitten weer in het uh, radioprogramma. We praten nog even over ja, het dossier. Uh, het JFK is weer geopend. Toen zijn er heel veel uh, uh, dossiers uh, in openbaar gekomen. Niet alles, daar zit uh, Trump nog even op te studeren. Ze van nou gaan we dit wel vrijgeven of zegt dit te veel over CIA of FBI of toch niet? Nou goed, de FBI gaat er nog even naar kijken. Die gaat beschermen met zwart. zwart er nog even doorheen. Nou, dit dan maar even niet en dat niet. En dan zien ze straks hoe wij allerlei dingen opsporen. Terwijl ik denk dat het is 50 jaar in de dato Dat zal vast niet meer op die manier gaan. Maar goed, heel veel dingen maken ze nog even zwart. En dan komt de rest ook nog even open. Een van de belangrijke punten in het dossier, las ik vanochtend... is dat er een telefoontje is gepleegd naar die FBI door een man die zegt... Ik ga Oswald opruimen. En uh, verder heeft hij natuurlijk in Cuba bezoekjes gebracht. Dat, uh, dat hebben ze wel gevolgd. Maar verder hebben ze hem niet uh, even aangesproken erop. Zo van, wat deed je daar? Terwijl hij bekend was als communist. Hij kwam uit Rusland, ging naar Amerika natuurlijk. En dan kom je trouwens Amerika niet zomaar in. Dus dat is ook wel gek. Uh, als je communist bent en dan kom je gewoon naar Amerika. En dan mag je daar weer wonen met je Russische vrouw dan hadden ze hem toch even wat meer in de gaten moeten houden. Maar goed, wie weet, is hij wel gewoon de... is hij de, de Zwarte Piet, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Hij mocht het klusje opklaren. En hij mocht uiteindelijk uh, het loodje leggen. En Kirby heeft hem natuurlijk uh, opgeruimd, de nachtclub-eigenaar. En zo is alles afge afgerond. Dat zou kunnen. Dat is een van de complottheorieën. En ja. daar zit Jack Johnson, die zanger, zit erachter. Oh nee, was die andere Johnson, hè? Ik denk het, ja. <laughs> Jack Johnson. Jack Johnson. L. L. Johnson was het natuurlijk. Nou, zonder gekheid. Zover het dossier uh, JFK. Ja, blijft tot de verbeelding spreken. Wat hebben we nog meer zo in het, uh, het krantje zitten? Ik heb een, uh, een briefje van Einstein, Albert Einstein. Dat hij levert 1,1 miljoen euro op bij een veiling. Wat, staat er? <coughs> Wat erop stond was ja. er gewoon één regel. Ja? Hij zei een kalm en bescheiden leven brengt meer geluk... Dan het najagen van succes en de constante rusteloosheid die dat met zich meebrengt. Nou, nou dat dus gaat wel diep. Het is geen zinnetje natuurlijk. Dat he? is wel een lange regel, maar zonder komma's. Dus het is commas, dus, dus één regel. In een maar de wereldberoemde natuurkundige schreef de regel in 1922 in Tokio. Kort nadat hij had vernomen dat hij de Nobelprijs voor Natuurkunde van 1921 had gewonnen. Hij had geen contant geld op zak om een loopjongen van zijn hotel een fooi te geven. In plaats daarvan schreef hij het briefje en overhandigde dat. Oh, dat ga ik ook eens doen. Steef ja, ik een footje met een briefje. Ja. Maar volgens het Veilinghuis adviseerde Einstein de Loopjongen om het briefje te bewaren, omdat het op een dag vast meer waard zou zijn... Dan een gebruikelijke fooi. Oh, en een eeuw later houden de, de wetenschappers gelijk. Ja. De grootheidswaanzin. Ja, dat wel, hè? Ja. Het briefje dat, werd dat, bij het veilinghuis aangeboden door een familielid van de toenmalige ontvanger. Wat? Nog een keer? Einstein was ook wel redelijk. Uh, die was wel vol van zichzelf, hoor. Ja, dat uh, ja. maar het is Maar het is wel een mooie zin die hij erop heeft gezet. Ja, nog een keer de zin, want nu zijn een, we al kwijt. Het kalm en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes en de constante rusteloosheid. Die dat met zich meebrengt. En en dat, dat, moet, dat is ook zo. En dat moet hij zeggen. Ja, ja, ja, dat is wel zo. Maar het is, het is ook zo, als jij tevreden bent. Dit is een Stalinistische dat, opmerking volgens mij. Dit Stalinistisch, is Stalinistisch. Nou, ja, toe toe. Om de mensheid eronder te houden. Zo van. Maak je niet te druk, ik okay. regel alles wel. Doe jij maar een rustig leventje. Maak je niet. Ja, dan, dan komt het allemaal wel goed. Luister maar naar de, de mensen die er wel voor geleerd hebben. Zoiets kom, haal ik eruit. Het is heel iets anders. Het is oh. fout. Oké, okay. nou. Dus Marcus, wat uh, je hebt er aan Ja, Oh, heb ik hier wat aan toe te voegen? Ja. Uh, nou, ik denk dat we, dat we straks doen. We <laughs> doen ja, ja, het straks. Nou Na de over. volgende plaat hebben we trouwens natuurlijk weer de Zandvoertse berichten. Maar ja. Goed, misschien ben je nog een beetje slaperig. Dan uh, Zorg deze plaat dat je in ieder geval een beetje wakker wordt. Alhoewel de titel eigenlijk wel weer sleep is. She said you like a ghost now. So how you holding on. Have oh, you got it all in your head now. Do you feel like running For it's much too late But no, I don't want none of Aardig en lolle toebak leeft. Braams Nederlands beentje en sleep. Nou, dat is nu wel over, denk ik hè? De, Is Tubak het met Braams met een H? Naar de uitzonder. Ja, ja, klopt. Je, wat, oh wauw. Wow. Nou, even nog één keer. Tobak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Ja, precies. Sorry, wat zei die jingle nou? Er zat iemand doorheen te praten. Ja, dat is echt zo <laughs> toch. tof. Nou, dames en heren, dat wel nieuws. Het is een drollige radio. We zijn aan Bij half negen. En om half negen altijd... Uh, de Zandvoortse berichten. Ja. Nou, vertel maar dan. Ja, uh, afgelopen donderdag uh, heeft... Zo. Uh, uh, so. Donderdag aan het begin van de avond uh, is een 72-jarige man... Uh, het doelwit werd geworden van een overval. En uh, rond uh, uh, zes uur uh, werd hij uh, in de hal van zijn flat uh, in de Ruitenstraat overvallen. De dader heeft uh, de eigendommen van de man meegenomen waarna hij is gevlucht. Um, de politie uh, heeft meteen een grote zoekactie ingezet. Uh, en onder andere politiehonden gebruikt en burgernet. Maar helaas is de man nog Echt steeds niet? voortvluchtig. Uh, ja, het signalement is ook wat uh, ruim, zeg maar. Yeah? Het signalement is namelijk een 21-jarig man, licht getint. Uh, hij droeg een blauwe jas en een spijkerbroek uh, met scheuren erin. Wacht en even. hij was mager weet is dat hij 21 is? Dat kunnen ze dan wel even snel... Uh, geschat. Geschat. Ongeveer, ongeveer, ongeveer 21. Ongeveer, ongeveer 21. Nou, marge dus, van plus en min drie. Mocht, nou, mocht je nou in de buurt... zoiets hebben gehad van... Hey, ik, uh, uh, ik heb wat gezien. Yeah. Volgens mij heb ik hem zien lopen of wat dan ook. Of het uh, zin element misschien wat... Uh, wat, wat beter kan uh, ja. geven... Uh, bel dan even op 0900-8844. Ja, het is ontzettend stoer. Want u namelijk wil je weer een lintje geven dat je man van 72 hebt overvallen? We vinden het echt heel stoer. Ja. Dat moet echt op je cv wel. Voor later ja. zeg maar, om als helderstatus uh, te verweren. Ik Goed. heb toevallig net vandaag in de bus iets van... Meld je aan bij stationsbuurt op buurt app next door. Dus die moet ik hem gaan downloaden. Yeah. En dan, uh, ik heb zelfs een code en dan kan ik hem opgeven. Dus ik ben heel benieuwd. Okay, ik kan maar, de, maar ja. pas, pas geleden zag ik weer bij opsporing Verzocht zo, dan laten ze ons van die overvallen zien. Weet je? Als je dat programma een paar keer hebt gezien, dan, dan geloof je dat echt. Kees ze allemaal? Ja, nou, dat Kees ja. allemaal, maar dan heb je echt zoiets van, jeez, wie dat is verrot? Ik ga, ik ga de straat niet meer op, weet je wel. Ja. Maar als je nou zo'n winkelier ziet die dan echt een paar keer is overvallen en die gaat gegeven moment op die in, overvallen inslagen, Ik denk je, oh, dat kan je me mezelf zo voorstellen. Ja, ja, Overvallen. Ja, ja, ik, ik denk dat ook een gegeven moment, als ik zo'n winkel zo heb, dat ik ook helemaal los gaan. Ik denk ja, uiteindelijk. Dat die er niet de gevangenis in gaat. Ik ga de gevangenis in. Ja, maar het is wel gevaarlijk ook als klant als je zo'n winkel binnenkomt. dan heeft hij een paar keer gezo verzocht, uh, gezocht. Nee, verzocht gezien. Ja? En dan staat hij gewoon zo'n af van Make my day. Dan Staat hij daar klaar? Ja, hij staat een de op op. En dan kom jij gewoon voor meer even kijken in de winkel. En dan word je al bijna elkaar gerost. Ja, dat denk ik. Maar we waren ik? bezig met. Stand voor bericht. Juist. Sorry. Het is leuk. Er komen werkzaamheden op het van Venema Plein. En de gemeente is bezig met een ont ontwerp voor de herinrichting. En dan komt de informatieavond over de plannen. En degenen die daarin geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom voor de inloopbijeenkomst op maandag 6 november 2017 bij Strandpaviljoen Palace. Ook leuk. Dat is dus uh, Strandpaviljoen 18 naast de uh, bouwspalles naar beneden. En de, de avond is van 7 tot 9 uur s avonds En de medewerkers van de gemeente en het ontwerpbureau. Zijn aanwezig om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. Oh, ik hou me hard vast als dat me geen watertorenpleinsyndroom wordt dit. Ja. Ja. Dan vraag je je, ja, waarom dit ontwerpbureau? Zijn er niet meerdere? Nee. En hoe zit het met de financiële stroming? En welke ja. politieke uh, partij zit er dan vast? En wie ja. heeft de contacten gemaakt? En uh, is... wordt er niet eentje volgetrokken? Oh, ik volg nog voor het Ik Oh, sorry. Ja, ik me stand, ja, zand wordt, uh, blur is dit. dit is Zandvoort bl Blur. Dit is Blur? Oké. Okay, uh, ja. Maak kennis met het, uh, winterkeuken, de winterkeukens van Zandvoortse horeca-ondernemers. Uh, via het uh, culinair Rondje Zandvoort. Verschillende... Horecagelegenheid hebben daarop ingetekend. Het kost 49,50 euro. Ze zijn te krijgen bij VVV. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. En dan ga je dus van het ene restaurant naar het andere restaurant. Daar hebben ze kleine hapjes. Daar kan je ook wat drinken. En dan maak je kennis dus met wat er allemaal speelt. Ja, aan, aan horeca te zien in Zandvoort. En dat is een hoop. En dat hebben ze al een aantal jaren gedaan. Het, het is een uh, leuke happening. Uh, ik heb het zelf nog niet gedaan, want ik ben niet zo van het eten. Maar ik hoor er goede berichten over. Ja, en als we het dan toch over uh, ondernemers hebben. Uh, uh, hij is weer bijna zover. Het ondernemerschala. Uh, 2017 uiteraard. Um, en uh, in de krant kun je uh, weer stemmen op de ondernemer van het jaar. En ik zal ze even snel er doorheen gaan. Uh, in de categorie horeca is het Amsterdam Beach Hotel... Café Anders en uh, Tasty Corner. In de categorie uh, Retail is het uh, Radio Steephout, Slagerij Marcels en uh, Vlug Fashion Herenmode. En dan heb je nog een overige categorie, vind ik altijd een mooie categorie. Yeah. Uh, behind the Beach, uh, Bike Rental staat erin, uh, Circuit Park Zandvoort en de Escape Room Zandvoort. Oh. Dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, als je niet de krant uh, hebt, kun je ook hem van, uh, van de internetsite van de Zandvoort Krant. Okay. afhalen. Hartstikke mooi. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Precies, dat weer het nieuws uit Zandvoort. Volgende uur hebben we meer Zandvoortse berichten natuurlijk. Maar eerst hebben wij weer eens een uh, stukje muziek. Het is, het lijkt een uh, auto die weggescheurd op het spierpark, maar dat is het niet. Het is uit de nieuwe serie van Sint-Ventent. Los Angeles. Natuurlijk, ik moet ook naar de, de laatste film van, uh, nou ja, van... Over Vincent van Gogh, de animatiefilm waar alle schilderen even werk zitten. Ik vind het geniaal. Ja, hoe kom ik erop? Omdat deze band Sint Vincent heet. Dus vandaar uh, dat ik daarover begin. Uh, uh, het is een leuk plaatje, een beetje elektronische. Uh, is het, uh, ja, wat het uh, voor label mag hebben. Het is... Uh, Even een negen, ofwel half negen. Sorry, ik zit een beetje te, te, te baastelen. Ik zit even te kijken in de, in de krant wat er allemaal voor berichten te, te zien zijn. Onder andere tekort aan bezoekers uh, bederft. pakjesfeestjes straks. Nou, sowieso het pakjesfeestje is al op de schop gegaan. Het zwarte piet wordt er al uitgeknipt. Natuurlijk wel heel veel gemeenten gewoon vasthouden. Ook anders zwarte piet. Maar goed, dat wordt toch langzaam wordt het veranderd. Maar het schijnt dat er heel veel bezorgers er uh, niet zijn. Er zijn momenteel duizend vacatures om duizend de, duizend vacatures om de pakjes dus. Van A naar B te brengen. Oh? En als ze een beetje echt goed in kaart brengen... kunnen misschien wel 4.000 mensen aan het werk. Alleen ze hebben dat natuurlijk uh, flink bezuinigd. Heel veel mensen willen daar niet werken. Omdat ja, je moest zelfs een eigen bus hebben bijvoorbeeld. Je moest... Uh, ah, je wordt slecht betaald. Slecht en, uh, betaald. En uh, de, de, de reistijd tellen ze dan niet mee met uitbetalen. Ook zo flauw. Dat, dat soort dingen allemaal. <lacht> het is echt helemaal gewoon... Ja, zes pakjes. Nou, dat is, uh, een half uur krijg je vergoed. We je het ja. hele land doorgereden. <lacht> Precies. Maar goed, momenteel trekt het heel erg aan. Want de economie eh, groeit weer. Dus mensen gaan steeds meer dingen bestellen. En mensen die uh, in, in, in, uh, iets hebben in het centrum, die balen wel. Want die winkels worden minder bezocht. Steeds meer mensen gaan het via internet natuurlijk. Ja, het is ook wel makkelijk. Ja. ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben op veel dingen ben ik toch wel over op internet. Ja? Ik heb ja. er heel lang uh, dat ik zoiets had van. Nou, ik koop het liever in de winkel. Kleding en zo heb ik nog steeds. Ja. In de winkel. Maar ja, er er steeds meer. Uh, maar het is ook makkelijk. Maar als je wat zwaardere dingen koopt. Nou, dan hoef je niet met zo'n grote doos door die stad heen te lopen. Je laat het gewoon bezorgen. En toch heb ik altijd He? wel de neiging als ik iets groot koop, zoals de televisie of Ja, dat, dat koop ik ook nog niet. Uh, dat ga ik niet uh, laten opsturen. Ik heb toen gewoon een keer. Uh, bij Retteket heb ik gewoon zo'n bed gewoon vanuit de folder gewoon laten brengen en klaar. Oh, okay. ja, er zijn mensen die vallen dan echt helemaal van de stoel af van... hoe kan je dat nou doen? Ik heb er jaren prima op geslapen. Ja. ja dan denk ik, bed af vanuit delen van nou, ik bel ze en ze komen het brengen en klaar. Met, nou, met een bed zou ik nog wel maar matrassen en... Uh, ja, die zat erbij. Maar die zat erbij. Ja, maar het was oh. toen 500 gulden of zo in die tijd. Nou, heb weet je 500 wel. 100 uh, gulden. Ja, als je een heel bed, een bed met geholden. nachtkastjes en ombouwtje. Uh, uh, uh, was dat niet voor de camping? Nee, het was van weer thuis. Dat is niet voor de camping. Ik heb er prim opgeslapen. Ja, oké. Okay. Je kon hem ah. later opvouwen en gewoon in de hoek zetten. Ja, het was op. van karton. Nee hoor. Ah, het was van karton. <laughs> nee hoor, oké. Okay. Ja, okay. Ik uh, dacht nieuwe berichtjes. Ja, ja. <coughs> er is weer zo'n irritante toerist geweest in Rome. Ja. Want uh, die, die had, het heeft uh, dus iets in de Trevi-Fontein gegooid. En waardoor het hele water rood is. Ah, oh, mooi is dat. De uh, Fontein is inmiddels weer schoongemaakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen. Maar de burgemeester zegt ook van deze acties tonen onwetendheid. Ja, dat is een natuurkundige geproefd natuurlijk. En een gebrek aan burgerschap. En daar schijnt dus dat het dezelfde man is als in 2007. En toen werd er ook rode verf in het fonteinwater gegooid. En toen werd er geprotesteerd tegen de komst van een internationaal filmfestival in de stad. En nu uh, is uh, afgelopen donderdag de openingsdag van weer een film, film, filmfestival. Horror, Night misschien zoiets. Ja, ja misschien ook een beetje vanwege uh, uh, Halloween. Ja, Halloween. Komt ja. Dinsdag is het toch geloof ik Halloween. Dus dat ja. zo, nou. Maar het schijnt dus wel dat hè, die, die fontein, als huh? je daar ooit een muntje gooit, dan kom je weer terug. Dat is huh? bijgeloof. Heb ik ook gedaan. Ik moet nog steeds moet ik het muntje natuurlijk weer te gelden maken. We moet er weer heen. Yeah? Maar er wordt jaarlijks meer dan 1,4 miljoen euro in de fontein gegooid. Dat is veel. Okay, dus, je... dus dan moet je ook niet zeuren als je een keertje rood kleurt. Want daar heb je wel geld genoeg voor. Ik wou zeggen, wat zit er ze te zeuren? Ja, maar de gemeente schenkt het geld dus wel aan goede doelen. Ja. Maar ja, dat scheelt weer uitkeringen en subsidies. Dus nou. Doe ik al beter. 1,4 miljoen. Fles shampoo ingooien, hoor. Er moet hier iets gedaan worden met ons fonteintje hier bij Zandvoort. Of dref erin gooien, die, wat je meteen schoongemaakt? Ja, ja, dat doet ze hier ook. Dan zie je weer een hele schuimlaag erop. Ja, dat is toch altijd. Nou, heel het leuk. is een beetje, kind, het is gewoon heel kinderachtig. Maar ja, oké. Ik heb het nog nooit toch, gedaan. Toch, nee, toch zijn er uh, veel mensen die zoiets hebben. Ah, dat moet je een keer gedaan hebben. Weet ja, dat, je? Dat, dat is, is een van, paard, Dat he? is gewoon wel iets dat je denkt, ja, dat moet je een keer in je leven gedaan. Dat staat op je bucketlist. Nou, ja. Heb jij het ook een keer gedaan? Ik heb mijn wel ergens shampoo, of uh, shampoo, uh, dreft ergens in gespoten. Dat heb ik wel gedaan, geloof ik. Ja. Oh, ik heb het nooit gedaan. Oh, nee, oh, wacht even. Nee, dat was niet in de fontein. Dat was bij mijn schoonouders in bad. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat was wat minder goed bevallen toen ook. Maar wat heb jij, Marcus? <lacht> oké. Okay, um, Hij ziet ja, badbeelden nee, uh, van je in <lacht> ik, ik zit die opmerking nog even te bewerken. Ik um, kon de badkamer, nu kon nog niet meer met. Vertel. De, oh, wauw. <lacht> Oké. Okay. Uh, ja, nee. Er, um, um, hoe heet het? De hackersorganisatie uh, Checkpoint. Um, die hebben... Um, of tenminste hackersorganisatie... Beveiligingsbedrijf. Uh, hebben um, aangetoond dat LG... Um, uh, Mooie spullen, hè? Zo. LG heeft robotstofzuigers. Ja? En die werken met allemaal camera's en zo. Om ja? te kijken dat hij dat niet tegen dingen aanrijdt. Ja? En nu heeft um, het bedrijf Checkpoint heeft, uh, geconstateerd dat dat niet helemaal veilig is. En dat al die slimme, slimme apparaten van LG niet goed beveiligd zijn. En de conclusie is dat je op afstand inderdaad dat apparaat... Over kan nemen. En, even, en, kijken in en huis. even gewoon bij iemand in huis kan oh. kijken. Wat ideaal joh. En dan uh, kun je dus uh, ook die robotstofzuiger nog bedienen. Dus wat doe je dan vervolgens? Ja, je kan het. gewoon rondrijden door het hele huis. En je kan lekker met, cameraatje, met de camera's gewoon kijken. Dus dat, uh, ja. Ideaal joh. Nou, ja. ja. Handige acties. Ja, dat wil je wil het allemaal makkelijk. En overal camera's. Ja, logisch dat je dan kan hacken. Goed. Nou, straks... Uh... Uh, meer en ook uh, een stukje geschiedenis. Eerst ook een plaat die over geschiedenis gaat over het jaar 1993. Een heel mooi jaar. It's all gone crazy. My mom and dad say to me. Said it wasn't like this. Back in 1993.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 Just out, all for nothing, no, not me You call me stupid, too late back, wanna live it like 90. to no, it don't feel right yeah. I still find my own way With no sat-nav in the car, make my own cafe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 En dan een achter. En dit is een man die achter alle instrumenten zelf speelt. Zegt weer zo'n uitstelopertje. Heeft een les gehad van zijn ouders in elk instrument. Of hij heeft het zelf geleerd, dat weet ik trouwens niet. En dit is zijn nieuwe zingel, die heet 93. Maar hij heeft al veel meer muziek gemaakt, hoor. Een euh, 1993, hè. toen begon ik hier bij ZFM. Dus vandaar, ik zei, dit is een mooi jaar. Niet qua wijn, want ik ben niet zo'n wijn drinken, maar qua radiomaker. Ja, mm. goed. Wij kijken zo, de wereld is 10 minuten voor. 90 nee, het wordt langzaam licht. En morgen is het natuurlijk al veel lichter, maar dan is het... Dan is het eigenlijk al tien voor tien, uh? 네. Nee, nee, nee, 10, 10, nee, nee, nee, tien nee, nee, nee. voor acht, tien voor oh, acht. Ja, ja, nee, dan is het moer, ja, dat tien voor acht. Ja. maar goed, nou, het is, uh, sowieso gaat het allemaal van de baan. De 70% van de mensheid, de mensheid is tegen. je hebt zoiets van, laat de wintertijd maar zo blijven. <tchnas> Dus nou ja, dat heeft ook wel wat nadelen. Maar goed, heel veel mensen gaan dood. Dat hoor ik. Heel veel mensen gaan er ja, gewoon dood. Klaar? Ja, ja, nou, ik zou het even vertellen, 100% van de mensen, het gaat dood. Ja, ik ga, oh, oh. 100% Dat gewoon. heeft dat niks te maken met die zomertijd. Nee, oh, ge die, ge die ik gaat ook? sowieso. Ga ik, oh, ik, ik, dat wist ik niet. Maar het ben, schijnt dat er meer auto-ongelukken zijn tussen de eerste week. Tussen 4 en 7 heb ik gehoord. Dat de ja, mensen we, daardoor uh, dan uh, te moe zijn. En het is te donker. En ze maar, schatten het niet in. En ze zijn moe. Ja, ja. ik vind ik niet... Vind als je helemaal naar die wintertijd toe gaat... Dat vind ik niet zo erg. Maar die zomertijd... Dan ben ik altijd... Gewoon twee weken... Dat ik... Dat ik Echt moeite met mijn bed uitkomen en zo, dus voor mij uh, afschaffen. Ja. Okay. Nou goed, nog eentje, het maakt mij geheel niet uit. Ik heb zoiets van, ja, het is lach. het is echt wel lastig. Ik vind het voor je lastig, Nou na ja, je vind ik het heerlijk. Ja, het is langer licht op bepaalde punten. Dat vind ik dan wel weer. In zomers vind ik het wel fijn eigenlijk. Ja. Ja. Oké, okay, goed, verder ook zitten we denk ik om de keukentrapjes weg te doen en zo, en ook zo min mogelijk ja. lopen, want je kan het vallen. Maar je ja. fiets ook even staan. Als je in bed kan blijven liggen deze dag, zou ik het zeker doen. Dat is het veiligste. En dan luister je gewoon lekker naar ons. Kijk, we hebben overal een ontwikkeling voor. Hoe leuk is dat? Leuk we hebben ook dat? onderzoek naar gedaan. En het bleek dat de mensen het 100% leuk vinden. Dat wij uh, hier op de radio ja, zijn. Iedereen die het vroeger... Iedereen die luistert, leuk. vindt het 100% leuk. Uh, ja, dat, dat zou ik niet willen beweren. Ik heb twee mensen gevraagd. Ja, klopt. Uh, ja, uh, nou, uh, vertel. Een uh... uh, vrachtwagen die heeft op de Duitse snelweg tussen Florstad en Wulfersheim. Hunteenhonderd kratten via verloren. Doordat ja? een dekzeil scheurde. Er zijn dus gewoon dertigduizend flesjes op de weg terechtgekomen. Oh, dat is echt idee. één groot ravaadje. Ja. En de, vrouw, de politie vermoedt dat een vrouw. Wacht even. sorry, ik moest even. Ja. ja, vertel. De politie vermoedt dus dat een vrouw in een personenauto naast haar autobaan reed. en de vrachtwagen raakte daarbij. Uh, en ze raakte de vrachtwagen maar door het zeil aan de zijkant, scheurde. En het verkeer is echt geheel tot stilstand gekomen. En het heeft echt heel lang geduurd voor al die kratten en al die flesjes. Oh, dat noemen we nou bierverspilling. Echt. Ja. dat is gewoon echt die vrouw. Ja, je is, hebt natuurlijk die Oktoberfest. Dat is yeah. bijna afgelopen. Yeah. En uh, daar is al die bier natuurlijk voor nodig. Oh mijn god, die, je moet echt uitkijken dat ze niet lastig wordt gevallen. Want dan komen mensen komen haar achterhaan gewoon. Ja. Oké, ja. ja, dat ja. is ja, een ellende. Biermishandeling. Ja, 30.000 flesjes. Bierenbeul. Hè? Bierenbeul. Ja, een bierenbeul. <laughs> Zoiets. Marcus. Ja, um, uh, um, ja je ja. hoort het net al even in het nieuws. Maar ik wil er toch nog wat dieper op ingaan. Ja. Uh, een Italiaan is uh, vrijdag uh, veroordeeld tot uh, 24 jaar cel. Omdat hij tientallen mensen heeft besmet met uh, het HIV-virus. Hij had uh, ja, doelbewust onbeschermde seks met, uh, met vrouwen en mannen. En uh, ja, hij heeft uh, uh, uh, 32 vrouwen en... Um, Meerdere mannelijke slachtoffers staan hier het aantal bij. Maar hoeveel uh, bij elkaar? Heb je, je? Ja, ergens rond de rond veertig mensen okay. besmet. Jeetje. Maar ja, hij, hij ging bij mensen. Uh, probeerde via internet uh, yeah, daten uh, te regelen. En uh, had dan doelbewust ook onbeschermde seks. gaf aan: eh, ik heb uh, testen gedaan en zo. ben, uh, ben gewoon veilig. En, uh, ik heb een briefje van ik de dokter ik, uh, ik kan niet tegen condooms, bla bla bla. Oh, ja, het is echt, uh, ik vind het echt misselijk. Het is echt: uh, als je hij wist van, uh, dat hij HIV, want hij had gewoon een, uh, een test en zo. En hij was. Uh, was aangetoond dat hij HIV had. En dan vind ik het echt misselijk dat je op die manier... Uh, ja. Asociaal. Gewoon heel nou, asociaal en Bizar gewoon dat je denkt... Die, van, die man die moet inderdaad uh, langs de snijmachine van de hemen. Met zijn jongen hier. Okay. Ja, ja, vind ik wel. Ja, goed. En dan ja, goed. wel goed vernietigen, want uh, dat is nog steeds uh, misschien wel... Uh, ja, als, je dat, als je dat doet is het wel gevaarlijk hoor. Als je, want ja Bloed, als je met bloed in komt... kun je gewoon uit. Ja, oh, dit is ook alweer zo. Ja, nou dan ja, als, maar een, een dodelijke shot. Ja, hij mag hem van mij hebben. Als je ja. inderdaad zo bezig bent... dan ben je gewoon een massamoordenaar. Hoe heet Een Een seriemoordenaar ben je. Heeft IS hem al opgevraagd die, uh, die aanslag? Want dat is toch een soort ja. aanslag. Die ook, ja. <lacht> ja, dat is echt iets tegen het westerse wereld. Al het vrije seks. <lacht> Ik zal het dus even om zeep helpen. Dus, uh, dat kan natuurlijk ja. allemaal... Ja, precies. Vergeet de porno maar even. Dat is uh, niet de bedoeling. Goed. Uh, nieuwe single van... Uh, Goeie, Phoenix, Ik moet als je kijkt Phoenix, nee Phoenix, zo moet je het uitspreken. En die heet Piamo. Excited to be part of your world To belong, to be loved, to be mostly the two But something I was doing for a reason at all They hit me higher than a disco ball But you talked, them I let me go It's not the of Michelangelo Something about the juice you wear Shiny, shiny bangers on your wrists And at the mask, great ball You're trapped in the vault in an empty aquarium career. suddenly you're out of the world hebben we ooit aan het plaat gehad uh, iets met bloem, geloof ik oh dat is nog weer? ze hebben heel veel iets gehad nou, goed, ik heb het even niet nagekeken maar dit is een van de laatste heet de Tiamo en uh, hier in de zaterdagmorgen. en afgelopen week is het uh, kabinet natuurlijk uh, ja is aan je ge gepresenteerd de man met de schoenen die natuurlijk valt het meest op Rutte staat er nog steeds vooraan nog en we uh, zaten nog even te bomen over de broeken dat de meeste broeken wel gehuurd waren alleen de broek van de koning zat mooi strak uh, Jij bedoelt gewoon de Broek de spijpen. Dat, dat, nou ja, ik zie Marcus kijken. Wat bedoel je nou precies met de Broek Maar goed. Uh, verder uh, hebben heel veel mensen zich uitgesproken. Wie uh, vertrouw je nou het meest in het kabinet? Nou, Arie Slop staat met 57% bovenaan. Die vertrouwen ze het meest. Hij is natuurlijk van de CU. Christen Unie. En uh, Rutte staat ook redelijk hoog, 43%. En dan heb je ook nog een nieuweling. En dat is uh, Wouter Komees. Uh, die staat op nummer 5. Halbe Zelstra op 4. En Carle, Carlola Schouten staat op nummer 3 met 41%. Het verbaast me ja. altijd dat, dat Rutte zo niet vertrouwd wordt. Maar ja, iedereen stemt drie... wel. Ja. Er wordt wel heel veel op hem gestemd. Dat ja, vind ik altijd apart. 43% vertrouwt toch dat Rutte het weer uh, gaat doen. En uh, sowieso vond ik wel dat er heel veel nieuwe uh, ministerschappen waren. Dat vond ik wel uh, bewonderingswaardig. Ik uh, Dat hé hey, grappig, heel veel welzijn en medische zorg. Nou goed, straks naar het uh, uh, nieuws. Straks een overzicht van de geschiedenis. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.